In een brief morgen schrijven de burgemeesters dat de minister niet gaat over de politieinzet bij het uitzetten van asielzoekers. Maar volgens Leers gaat de vreemdelingenpolitie over het uitzetten van afgewezen asielzoekers en die valt rechtstreeks onder de minister. Een toenemend aantal mensen belandt in het ziekenhuis na gebruik van de drug GHB. In 2005 moesten een paar honderd mensen naar het ziekenhuis, vorig jaar waren dat er 1200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 Straks, om ongeveer tien voor tien, een circusleeuw in Sittard in 1938... die daarvoor verschrikkelijk grote opschudding zorgde... en mythische proporties heeft aangenomen. Maar nu eerst de zeer recente geschiedenis. Elke revolutie heeft zijn symbolen, zijn beelden. Ik kan me uit Baghdad bijvoorbeeld nog goed herinneren toen Saddam... Hoe zijn verdwenen was, dat met een enorm beeld van de gehate dictator omver trok. Dat bleek achteraf geënsceneerd te zijn, een opzetje voor de media te zijn. Dat heb je natuurlijk vaker met revoluties, omdat de media een hele belangrijke rol spelen in die revoluties. Voor de bühne is dat natuurlijk. We kennen natuurlijk ook de beelden van het Tahrirplein in Cairo in Egypte. En dat geluid dat staat nog steeds op mijn trommelvlies gegif. Dit is het geluid, zoals ik dit vorig jaar 11 februari opnam... van een open verbinding met dat tagir plein En de hele dag hoorde je dit. En je hoort daar iedereen. Je hoort, je hoort oude mensen, jonge mensen. En dit is echt het geluid van hoop. Hoe lang die dan ook heeft geduurd. Maar het is wel hoop. En ook Libië... Heeft zo'n symbool. En wat zou dat symbool zijn? Is dat symbool van die revolutie? Is dat, is dat het lijk van, van, van, van, van Gaddafi, dat, dat gesleept werd, kilometers lang, gesleept werd? En, en toen uiteindelijk, ja, dat waren natuurlijk, dat, dat kan natuurlijk het symbool van de revolutie niet zijn. Maar wat is dat symbool dan wel? Een symbool dat, dat opgezocht wordt door. Jeroen van Bergerijk. Hij is naar Libië gegaan... samen met Gerbert van der A. En hij bericht daar ook en passant over Libië van nu. Want hoe is het nou met Libië? Het is een beetje wegge weggezakt in het moeras van het nieuws. Want als je iets hoort over Libië... dan is dat meestal toch over de milities die elkaar naar het leven staan... of over hoogoplopende, tribale spanningen. Dus laten we eens gaan luisteren naar Libië. We gaan luisteren naar de pet van Gaddafi. Op 23 augustus vorig jaar werd Gaddafi's compound in Tripoli, Bab al Azizia, door Libische rebellen ingenomen. Een van die rebellen verscheen te midden van de feestvierende menigte voor de camera's van de Britse nieuwszender Sky News. Ik ben to naast Mr. Al-Windi die has Colonel Gaddafi's hat op zijn hoofd. Colonel Gaddafi's. Ik weet niet wat je dit noemt, maar het is een soort. Een of. A, a, a, a Masonic sort of... Um, bushy thing yeah, that he exactly. used to throw around and, and his necklace. Uh, tell me how you got the hat. and uh, made well, I mean, it, it suits you. It it it Where did you get it from? It was really pretty hard. I I just went inside his room, which was, of was a, his yeah, bedroom. Yeah, yeah Gaddafi's yep. bedroom. I mean, Gaddafi's room. Oh my god. But then, then right. this thing happened. I found this. I, I was like, oh my goodness. But I'm happy now. I'm having this thing. Ik ben blij Voor people mensen die veel hebben De rebel had de pet van de dictator, een Afrikaanse scepter... en een gouden ketting uit de slaapkamer van Gaddafi gejat. Het was een onweerstaanbaar grappig en afstekelijk filmpje. En dat vonden kennelijk meer mensen. Een Israëlische DJ bewerkte het clipje tot deze Freedom Fighters remix. Oh Gaddafi Colonel Gaddafi. Oh my goodness. Mr. Al-Wendy, who has Colonel, Tell me how you got the hat. Oh my god, Gaddafi's man. Oh my god. Maar de rebel met de pet van Gaddafi was niet alleen grappig. Door zich de symbolen van de macht toe te eigenen... had hij een historisch moment gecreëerd. Maar boven alles vond ik de jongen hartverwarmend... Je voelde in hem de hoop op een nieuw, rechtvaardiger Libië. De hoop op een toekomst zonder Gaddafi. Die toekomst is inmiddels alweer een tijdje gearriveerd. Maar de berichten die de laatste tijd uit Libië tot ons komen... zijn niet al te rooskleurig. Libië is een land in chaos. Een land waar de voorlopige regering weinig voor elkaar krijgt. En de dienst wordt uitgemaakt door rebellenmilities... die weigeren de wapens neer te leggen. Amnesty International constateert dat er in Libië wordt gemarteld. Ik vroeg me af, wat zou die jonge rebel daarvan vinden? Zou die nog net zo hoopvol zijn over de toekomst als een half jaar geleden? En natuurlijk, wat is er met die pet van Gaddafi gebeurd? Samen met journalist en Libië-kenner Gerbert van der A, reis ik naar Tripoli. Op zoek naar de man met de pet van Gaddafi. Wat weten we van die jongere? Beelden? Niet zo gek veel. We hebben zijn naam, Hisham al windi En we hebben een foto. Gewapend met die informatie beginnen we onze zoektocht waar het verhaal begon. In Bab al-Alsazia. We zijn net door de taxi afgezet op de voormalige compound van Gaddafi. We zien nu tegenwoordig een markt, een markt gaande. Overal auto's die af en aan rijden. Het is gewoon één grote bende nog. Uh, uh, gebombardeerde gebouwen staan. Half overeind. Alles is plat geboeldozerd. Zo'n prikkeldraad. Het is gewoon één grote bende. Graffiti op de muren overal. Kijk, we lopen dus nu een beetje al die muren door die er om de villa van Gaddafi staan. Hier, hier, hier waren dan allerlei elite troepen die uh, waren hier uh, gehuisvest, die hem dan beschermden. Maar zometeen zo komen we als het goed is op een groot grasveld en daar had hij dan zijn tent staan. En daar is ook het gebouw wat Ronald Reagan heeft laten bombarderen. En dat had hij altijd zo laten staan toch? Zo, ja precies, daar stond dan een vuist, een soort standbeeld ja. van een grote vuist die een straaljager in elkaar uh, uh, verfrommelden. verfrommelden, ja, dat is het goede woord. Maar uh, ja, dat is nu allemaal uh, verwoest ook. <laughs> Want volgens mij vinden de meeste Libiërs het jammer... dat Reagan toen het werk niet heeft afgemaakt. Um, Als jij ja, hier woont niet, dan... Uh... Mooie tuin. Uh, het was heel mooi, volgens mij. Niet super of zo? Oké, okay, dus dit was zijn huis. Ja, ja. Dus hier is uh, de man naar wie we op zoek zijn uh, ja, Hier moet hij ge gevonden zijn. Ja. Nou, het dak is half ingestort. Uh, het is niet helemaal zwart. Het is helemaal uitgebrand. Ze dus zullen hier dan ook wel een bom op hebben gegooid, uh, Gerbert. Dat er iemand gaan pissen? is <laughs> nu een soort, uh, soort schuilkel erin. Twee hele twee zware deuren. Ja. Het is natuurlijk pikken donker. Gerber heeft een heel klein zaklampje bij zich. Graffiti op de muur. Heb je echte journalisten journalist. dit een half jaar geleden? Ja. Wij komen pas als uh... het al het gevaar voorbij is. Ja, een Nieuwswaarde. <laughs> Ik steek nu de microfoon door het luchtgat heen en horen boven de markt ons. Uh. Ja, is... Nou, zullen we maar terug? Ja, lijkt me. Hieruit hier gaan Good morning. Good, how are you? Good, how are you? We're trying to find somebody. Uh -huh. um, maybe you've seen this on TV, this, this guy. He was here on the day... The, the, the yeah, day I know, out. but I don't know him. Yeah. Uh, he's, he's from al so, mm. so he must have taken the head somewhere here, huh? Yeah. As-salamu yeah. yeah. yeah. <laughs> <A -tubuken. laughs> <laughs> alaykum. Yes, are the ones who say to you, they are the who say to you. They are the who Laat nu aan de, iemand anders de foto zien, maar die kent hem ook niet. Oh. No? Don't know him? Nee, nee, nee. Ja. En Nu komt iedereen uh, om ons heen staan. Nee, nee, nee. allemaal mensen die daar de foto nee, nee. van Isham uh, en die kijken, maar... dat is een een dat is dus dat is die wearing the cap ja een wearing the cap en big crazy rizza okay. uh, like magic or something okay yeah, yeah that's but that's a, that's a rumor i He think yeah i think that's, that's not true that's a rumor no no it's true okay and is die okay. hmm? de mensen zijn het erover eens dat hij dood is uh, gegaan omdat hij de, de pet van Gaddafi op heeft gedaan omdat hij uh, gek geworden is holland uh. holland amsterdam yes. amsterdam Very good. But <laughs> radio, what, so, do you understand what they're saying? Or I uh, yeah, yeah, And my yeah. No. yeah. They are saying different ideas. We don't have to go to the radio. <laughs> <laughs> They are all of them are sure that this thing is you know, the chain and uh, the hat, it isn't Musrata now. They are in Musrata. In Musrata, yeah. Okay. Um, about the guy himself, yeah. Some of them say that he's dead. Okay. Some of them said life. We yeah. don't know. Okay. We're not sure, you know. Okay. Anyway, keep looking. Yeah, <laughs> yeah. <laughs> That's the thing. Waar zijn we nu, Geert? Ja, dit zijn een beetje de strandvilla's van, uh, ja, van Sadi Gaddafi, de zoon van uh, de grote leider. En van Salam Jaloud. Uh, Salam Jaloud uh, was een oude strijdmakker van Gaddafi... met wie hij uh, 42 jaar geleden samen de staatsgreep uh, pleegde. Dus die hebben hier allebei een mooie villa aan het strand laten neerzetten. En we hebben ons laten vertellen dat de uh, strijders, de milities van Misrata hier zijn. En uh, de man met Gaddafi's pet zou uit Misrata komen, toch? Ja, inderdaad, Misrata zat hier ook, maar uh, het, die schijnen een week of twee geleden... een probleem te hebben gehad met wat andere milities in uh, Tripoli. Dus toen is er hier gevochten en zijn er ook wel doden gevallen. Nou ja, het ziet er uh, compleet verlaten uit. Uh, het is een hele mooie strandvilla, vrij laag, met een uh, hoop, hoop ramen. En, uh, ik zie daar restanten van, uh, van brand en alle ramen zijn er ook uitgeslagen. Het ziet er niet echt uh, bewoond uit, dus laten we maar eens gaan kijken wat er, uh, of we iemand kunnen vinden. Hallo. Hallo. Hoe Oh Goed. Dit this is Sadi. Ja, het is samen. Dit is Jalud, Jalud. De ministry ministerie, de eerste ministerie, die vroeger. De Musraten heeft Nu is het deze plek, de straat hier, is De Bibel. En deze manier zegt van nou, de, de milities van Zintan en Misrata die, die waren hier, maar ja, die zijn allemaal verdwenen, want er is uh, problemen geweest. Deze RPG lokt de gun. Uh -huh. RPG cannot go inside. is very thin. Hij laat nu uh, een ruit zien, een gepantserde ruit, waar echt een gigantische uh, een gigantische kogel of een uh, granaatinslag is geweest, maar het is niet door die ruit heen gegaan. Het oh, is Al gepanzerd glas. Lopen we lopen nu naar binnen. Het ruikt nog helemaal naar vuur. Zo. Ah, puin hoop, zeg. Uh, heel hoog. Uh, een soort van uh, balzaal uh, staan we hier. Dat zal als een uh, woonkamer geweest zijn met uh, Romeinse zuilen. Een hele koepel zelfs in het dak. Alles is helemaal zwart geblaken. Het ruikt ook echt nog naar rook. Meubels omver gegooid, hier en daar nog uh, stokbrood. Wat ligt hier? Nog wat macaroni. Oké. Okay. <laughs> Stukjes brood. Ze hebben ook gepiknikt. Goed. Die Misrata militie is dus twee weken eerder vertrokken. Maar even verderop, bij het gloednieuwe Marriott Hotel... ...vinden we nog wel een paar verdwaalde militieleden. Hallo. Hallo. <laughs> we are looking for somebody. Yes. We are looking for this person. Okay. This one. This one. Do you know him? Ja, ik denk dat hij van from is. Van Musrata? Ja. Kijk dit. De vrijheidsstrijder aan wie we net gevraagd ah. hebben of ze of die tijden... ...Hisham Elwindi kent, die uh, haalt nu zijn uh, Kalashnikov uit elkaar... ...en laat zien dat hij uh, in uh, Duitsland is gemaakt. Ik hem Maar hij was aattuwaar uh, m'n gaf al Bablaziya. Je kunt Hij was met de revelers... ...bevoor Bablaziya. Tripoli become yeah, liberty, En uh, but he got yeah. this uh, Kalashnikov from Bablasizi. Yeah. La <laughs> okay. Ja, die Kalashnikov die heeft hij dus uit Bab Al zazia gepikt. Hij heeft so geen pet meegenomen, zoals al Windy, maar, uh, oh. maar een automatisch yeah. geweer. Yeah. Ondertussen heeft ook de de salesmanager uh, van het Marriott bij hundred ons gevoet. And now I I think Libya surprised the world now, and everybody was expecting oh. be a new Somalian and and uh, Middle East, but. Okay, it's, it's uh, okay the security situation is not that good. But for us more than what we expected before. Really, everybody has a gun, everybody has a clashing and, and every car now we can stop this car, we found the clashing But why we didn't fight? Why we go pistol? It is interesting what he says. zegt. says eigenlijk zegt hij van ja we staan nu the Marriott wat besch yeah. beschadigd is <laughs> geraakt gedurende de revolutie en we praten met de salesmanager. Hij zegt als je elke, als je een auto, elke auto die je voorbijrijdt is die stopt, dan, val je, dan, val je een, dan zal je een Klasnikov aantreffen. Maar ja, uh, iedereen had gedacht van nou Libië wordt een nieuw uh, Somalië of een uh, nieuw Afghanistan. Maar dat is niet gebeurd. Iedereen heeft wapens, maar het is toch een, over het algemeen een heel vredig, uh, een vredig gebeuren. Niet alles is kommer en kwel in het nieuwe Libië. Winkels, scholen en ziekenhuizen zijn open, het vliegveld functioneert, de olieindustrie is weer op gang. En wat ook hoopvol stemt, is de gretigheid waarmee Libiërs gebruik maken van hun pas verworven rechten. Die van de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. We staan nu op het Algerijeplein en er wordt hier gedemonstreerd. Ik denk een groepje van 10, 20 mensen, een hoop plakaten, uh, allemaal in het Arabisch natuurlijk. Dus we proberen iemand te zoeken die ook een, een beetje Engels spreekt. Die ons kan uitleggen waarover of waartegen er nu precies wordt uh, gedemonstreerd. Een nieuwe regio. Hij moet naar onze mensen 2.000 dollar over de lepje. Lepje. Lepje. Een lipje een Heb jij het een klein beetje begrepen waar, wat, de, wat de eisen zijn van de demonstratie, Gerbert? Ja, dat is dus niet, de, de jongeren zei net van dat ze daar dus niet over eens zijn. Sommigen zeggen van we willen meer geld. Hogere salarissen. Maar anderen zeggen weer, nee, we moeten eerst verkiezingen. Het geld is niet belangrijk, we moeten democratie. Maar ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi om te zien want dit is dus, uh, ja, hoe democratie dan uh, ontstaat. Er is een demonstratie gaande op het Algerijeplein. We hebben hier nu een half uurtje gestaan en het langzaam wordt duidelijk uh, wat, de, wat, wat de eisen zo'n beetje zijn. Namelijk, uh, de Gaddafi-mensen moeten uit de voorlopige regering. En de corruptie moet worden aangepakt. Niemand is het met elkaar eens. Iedereen staat te discussiëren. Uh, nou ja, als je in, uh, in een westersland naar een demonstratie zou gaan... dan uh, krijg je als verslaggever een uh, mediawoordvoerder uh, voor je neus gezet... en die dan uh, puntsgewijs even de, de eisen met je bespreekt. Uh, die zijn hier niet. Uh, er is ook niemand die, uh, die het nou precies kan uitleggen. En, en als iemand probeert uit te leggen, dan begint iemand anders zich er ermee te bemoeien van nee, zo, zo zit het niet. Het is toch anders. Ja, we zitten weer op onze hotelkamer en uh, we zijn nu een week uh, op zoek naar uh, meneer uh, Hisham Alwindi. En uh, ik geloof dat we al uh, tientallen mensen gevraagd hebben, maar uh, we zijn nog geen stap wijzer geworden, uh, Gerbert, of wel? Nou ja, volgens mij uh, is, is de molen toch in werking uh, ge, gezet. Nou ah ja, en, uh... we, hebben net, we hebben net een aantal weer een aantal van onze contacten uh, gebeld, maar niemand heeft nieuws. Nee, nee, maar het valt me wel een beetje van ze tegen. Ik had ge gedacht, van, nou, die gaan allemaal druk op zoek uh, via Facebook... en allerlei andere social networks om uh, ons te helpen. Maar uh, ja, ja, ze spannen zich niet zo heel erg in. Misschien moeten we nog wat extra erachteraan bellen, denk ik. En dat doen we. En dan horen we van verschillende kanten dat Alwindi in de wijk... ...Souk Al Juma zou wonen. Like us. Like us. Dat is de Libische rapgroep G.A.B. We zoeken die rappers op omdat ze allemaal in die wijk wonen. Souk Al Juma. Als Al Windy in die wijk woont, dan zullen zij vast meer weten. We zijn nu in de wijk Souk Al Juma, Een buitenwijk van Tripoli. En uh, we zijn hier op bezoek bij de Gap crew... Good Against Bad, een Libische rapgroep die het nummer heeft opgenomen Libya Bleeds Like Us. What are you doing up there? This is our musician, he's doing is composing the music agenda we got a mission to save the country his the bounty for 42 years sitting on our chest, killing people with his right hand hanging others with his left the best ruling with fire fist man the whole world knows that he's a terrorist he's got the most despicable regime on the planet we recorded this during the war and i had some issues with the regime and era We hebben deze song tijdens de oorlog opgenomen hij werd via Bluetooth verspreid, van mobiele telefoon tot dus mobiele telefoon. Op een gegeven moment kwamen de autoriteiten ons op het spoor. Ze kwamen bij mij thuis en ze hebben onze auto's in beslag genomen. Ja, toen wist ik wel dat ik moest onderduiken. But they didn't find us, we to to hide Hoe was het nou eigenlijk om onder Gaddafi rap te maken. Kon dat überhaupt? We were captured and we were caged. You know, we were not allowed to speak, not even to breathe, not even allowed to create. Het was alsof je adem was afgesneden. We konden onze creativiteit niet kwijt. Do you believe that back in the days in his regime there was an office? It was the anti-celebrity office. Wist je dat er onder Qaddafi een anti-beroemdheid kantoor was? Iedereen die beroemd werd. Die werd of vermoord of gevangen gezet. I'm serious. You can just dig, you can just Google this on the internet and you will find this facts. You know. Ik ben toch wel benieuwd wat het nou voor jou persoonlijk betekent dat je nu eindelijk kunt zeggen wat je wilt. On a personal level, yeah. it's like the same feeling when a bird was in a cage and now he's is enjoying his wings. You know, in the sky. Ja, ja. Nou ja je zou kunnen zeggen dat ik uh, ik voel me als de vogel in een kooitje die eindelijk los wordt gelaten en van zijn vleugels mag genieten. Their dreams is to be a scientist, is to be a famous. Mensen in andere landen die dromen ervan om een wetenschapper te worden of om een Nobelprijs te winnen. En ja, weet je waar wij van droomden? Vrijheid van meningsuiting. Our basic rights was a dream for us. Ja, moet je luisteren. Ik heb nog een andere vraag. Ik probeer iemand te vinden. En ik hoop eigenlijk dat jullie me zouden kunnen helpen. Mm -hmm. um, because we would really like to find uh, uh, Ah, Windy. Ja. Yeah. Everybody knows Alwindi. windi Everybody knows him. Of course. This is this picture is being engraved of the heart of every Libyan, you know. Oh ja, hij zegt dus uh, het beeld van al met die pet dat is in het hart van uh, iedere Libiër uh, gegraveerd. Is een van de allergrootste overwinningen voor de libische jeugd. Look, even the picture, you know, it's the same. It's like the same proof. Uh huh. It's it's a true victory for the youth, Libyan youth. I tell you. I'm so proud of this man. God bless him, sincerely. Oké, okay, maar weet je ook waar hij vandaan komt? The word going on on the internet that he's from Jebel Nafusa. He's an Algerian. Where, where is that? Not from. I don't know from which city exactly, but it's enough that he represents the mountain. Okay. Mm. But not from Tripoli then. I don't think so, no, because okay. he came with the rebels who came down from the mountain. Right. Mm. Niet uit Tripoli dus, maar uit de Nafusa-berg. Een paar dagen later kunnen we met een voormalige rebel, Fatih. Mee naar die Nafusa-bergen. Het hart van het verzet in die bergen werd gevormd door de militie uit het dorp Zintaan. Kijk, ja, hoe even goed We zijn nu in Zintaan. Hier wordt de zoon van Gaddafi vastgehouden naar verluid. Ja, op een geheime plaats. Want, uh, voor je het weet komen er allerlei pro-Kaddafi-mensen die hem gaan bevrijden. Dus, uh, wat ik gehoord heb schijnen er maar vier of vijf mensen te weten waar die zit. Maar nou, dit is de thuisbasis van een van de belangrijkste milities. Van... We, staan, van de uh, we staan langs de doorgaande weg. En uit deze omgeving zou Hisham Alwindi dan ook ergens uh, moeten komen. Nou ja, we zullen straks nog eens gaan vragen of, die, uh, of iemand hem kent. Ah. I'm, I'm, I'm looking for somebody and somebody told me that he is from around here. Ah, wie is zijn naam? Do you know him? Do you know? Ah, ik weet Man, we don't know him. I je wie hij is? He from Nafusa. He he fights in Zintan. Nafusa? Ja. Jammer Nafusa, maar zijn naam is Mohammed. Mohammed, near Zintan. He is from Zintan, but we don't know him. ja, we komen geen stap verder. Na twee dagen keren we dan ook teleurgesteld terug naar Tripoli. En onderweg. Naar de hoofdstad. kommen wir langs het Moschasha. Yeah. Um where are we now? We are in Mshashia uh, near uh, Jeffrin and Dentan. Uh, so this village it was the people from this village they was with the Gaddafi regime they fight this area with Gaddafi they kill a lot of people they make the the rap girls and women and uh, during the war het is helemaal onbewoond, het is helemaal leeg. Alle huizen zijn verwoest, je hebt overal kogelgaten en het is, het is één grote puinhoop. En deze mensen die zijn allemaal verdreven. Dat waren Gaddafi-aanhangers die waren, hebben met Gaddafi gevochten in de oorlog. En het hele uh, dorp is, uh, is leeg uh, gehaald, is ontruimd. En hier staat ook een groot uh, soort uh, oud-billboard. En dan staat op Moussasha: docks, nou, ja, honden van Gaddafi. Met een dus hoop kogelgaten erin. Ja, alle, het hele dorp is gewoon verwoest en alle mensen zijn gevlucht. Ja. En dat zie je dus op meerdere plaatsen in Libië. In, in de buurt van Misrata had je Tawarga. Hier heb je dus Moeshacha in de buurt van uh, Zintan en Jefgen. Uh, het schijnt dat Gaddafi uh, toen, hij, uh, toen de oorlog begon aan uh, iedereen hier in de regio uh, uh, 250.000 dienaar heeft aangeboden per familie als ze hem zouden steunen. Dus dat is 150.000 euro. En blijkbaar heeft dit dorp dat geaccepteerd. <kreeg> Ja. Uh, nou, we staan al uren in de file. Gerbert en ik hebben de afgelopen dagen buiten Tripoli doorgebracht. In de bergen. En nu, uh, maar het is de 17e februari en dat is uh, de, de verjaardag van de revolutie, een jaar geleden. En we wilden natuurlijk uh, het centrum bereiken, maar ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren. We staan nu al uren in de file. En uh, de meeste mensen hier hebben het volgens mij ook opgegeven, want uh, ja, er beginnen hier nu ook op de snelweg al uh, impromptu feestjes plaats te vinden, hier staan uh, twee kinderen die beginnen te dansen. Ik geloof ook niet dat het heel veel mensen interesseert dat ze niet uh, het Martelarenplein gaan bereiken, wat natuurlijk het doel is van de, van de meeste mensen. Are you happy? I'm happy, sure yeah. I'm sure 42 years old, we don't have... Any, uh, any flat or uh, freedom, huh? yeah. but today we have. Uh, okay. It's okay? good. It's good. Huh? Yeah. Without Gaddafi, Libya is good. Oh my goodness. Next to Mr. Alwindi who has... Tell me how you got the hat. Oh my god. I'm Gaddafi small. Oh my god. I have a fact. Oh my goodness. Ik loop nu weer naar het uh, internetcafé. Uh, ik ga maar weer even uh, Facebook uh, checken. Ik heb overal uh, berichten op uh, verschillende Facebook pagina's achtergelaten. Of iemand uh, Hichem windi uh, kent in Libië. En uh, nou ja, één of twee keer per dag uh, ga ik dan maar even checken of er bericht is. En ik probeer het nu nog maar een keer. Nou, ik heb uh, twee berichten, eens even kijken wat het is. Hé. Hey. Ja. Uh, een bericht van uh, Hisham Alwindi. Uh, ja, wouw. Um, Hallo Mr. Bergheik. welkom in de nieuwe Libië, ik hoop uh, dat het je bevalt. Yes, I am the person who was the first one enters the tyrant's house and took his head. Ja, ik was de eerste persoon die uh, het huis van de, van de tyran binnenging en zijn uh, pet heeft meegenomen. Nou, uh, hij zegt uh, alles gaat goed en uh, nou, ik, wil wel, uh, ik wil wel met je praten. Nou ja, zeg, dit ziet er heel erg goed uit. Hisham, Alwindi en ik e-mailen nog wat heen en weer. We maken een afspraak. En dan haalt hij ons op met de auto. En opeens zit hij naast me. De man die de pet van Gaddafi pikte. So you're a famous guy now in uh, in Libya. <laughs> a bit famous. So there's veel of strange stories uh going on about you. Ja, ik got mad. Ja. ik I've heard about it. Like, he's from Pakistan, he's got mad, he died, he blablabla. Je he... weet, You know rumors. Eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik had verwacht van Isham al-Windi. Een stoer straatschoffie. Misschien toch door de boze geest van Gaddafi behekste Mafkees. Maar in ieder geval niet de man die nu naast ons in de auto zit. Because my dad is a diplomaat. Hij is zoon van een diplomaat. What did you study? English literature. Hier in. Ja, yeah. Tripoli University. Hij heeft in China gewoond en in Bahrein. Hij is afgestudeerd in de Engelse taal en literatuur. It's written here en uh the written thanks for Hisham Alwindi the hero. Lekker <laughs> graffiti on the wall? Ja. Yeah. Oké, okay. Hisham zegt net dat de graffiti uh, op de muur waar we nu voorbij rijden, zegt uh, Hisham Alwindi uh, held. So everybody know, yeah, here around here. And they're saying thanks for Kikla freedom fighters and thanks to Hisham El-Windi, the hero. Okay. Oh, wait a It's just a rich lousy son. Yeah, yeah. But the revolution is now. It's also mainly through rich lousy in general, <laughs> and the middle niet not the poor. Die vond het eigenlijk wel oké. Okay. Even later zitten we in de salon van het huis van de familie Alwindi. En dan doet Hisham zijn verhaal. Een paar van die verhalen die we de afgelopen weken hebben gehoord... blijken te kloppen. Hij was lid van de Zintaan-militie. En zijn familie komt oorspronkelijk uit de nafusa berg Hij heeft in de revolutie gevochten. En tijdens de slag om Tripoli... Is hij op een gegeven moment helemaal in zijn eentje op Bab al beland? En daar stapt hij op goed geluk een gebouw binnen. Ik wist niet dat am in Gaddafi's huis was. I ik his picture vond. Met en Saddam en anderen. Uh, ik wist niet dat het uh, Gaddafi's huis was. Dat had ik pas door toen ik foto's van hem vond. Met Saddam Hussein en met Castro. Ik dacht: dit kan niet waar zijn. Gaddafi's huis dat moet groter zijn. En het was echt really Gaddafi's huis, en ik was geschokt. There was a... when I went to his office. I found a... I found a table full of food, and was covered. In de eetkamer was de tafel gedekt. Het was alsof hij uh, elk moment kon aanschuiven. And then when I went to his bathroom, there was a closet. Ik kwam in de slaapkamer terecht en daar stonden twee kasten. En op die ene kast stond Afrikaanse kledij en op die andere militaire kledij. So I opened the African clothes and I found the bag. I opened the bag en I found his this uniform of him, this African, with the scepter and the crown. En in die kast met Afrikaanse kleren vond ik een kroon, een scepter en een gouden ketting. Die kroon heb ik gepast, maar die was te groot voor me, dus die heb ik weggegooid. En in die andere kast hingen zijn militaire uniforms. So I took this hat and I went out to tell the people that Gaddafi's leadership is on my hand and his king kingdom is on my other hand. Ik ben naar buiten gegaan en heb die mensen het laten zien, die pet en die scepter. I mean the hat is a symbol of him and the scepter is a symbol of him. And I took this. Die pet, het symbool van Gaddafi's leiderschap, en die scepter, het symbool van zijn uh, Afrikaanse aspiraties. He is no, no more a leader of Libya. He is no more a king of kings of Africa. En ik heb de mensen laten zien, hij is niet meer de koning der koningen. So Gaddafi, theoretically, is no more a leader. Hij is niet meer de leider van Libië. Hij is niks meer. Gaddafi is finished. En wat ga je nu met die pet doen? Ik had al direct besloten dat het een cadeau voor mijn vader zou worden. Ondanks de enorme bedragen die men mij geboden heeft om hem te verkopen. So wie offered you money then to sell it? People, people from Gulf. Ja, yeah, and others but i'm not quite sure i'm going to save it. Hisham, we zijn nu een half jaar verder. Hoe gaat het nu met je? I'm doing fine. I'm eager to see a calm Libya with no fights and no um uh, shootings. No. No more blood, I mean, no more deaths, no more Met mij gaat het goed. Ik verlang naar een Libië zonder bloedvergieten. Een democratisch Libië, een progressief land met een gezonde economie very strong economic country. Maar voor jou persoonlijk, wat zijn jouw verlangens voor de toekomst? To help my country, Libya, to get developed and progressed. Ik hoop te zorgen dat uh, Libië verder wordt ontwikkeld. I mean a lot of people now like me a lot. They respect me and they appreciate my, my history. Uh, heel veel mensen die houden nu van mij en ik. Die... Ik wil ze niet teleurstellen. Yeah. Oké, okay, dat, dat klinkt alsof je zelf plannen hebt om de politiek in te gaan. Ja. I mean, yeah. Als Libië hem nodig heeft, dan gaat hij de politiek in. We praten nog lang door, maar eerlijk gezegd ik zal het maar bekennen, ik kan mijn aandacht er niet goed bij houden. Eigenlijk ...ben ik gewoon teleurgesteld. Dat iemand die zo'n meesterlijke grap uithaalt... ...als de pet van Gaddafi uit die slaapkamer jatten ...dat zo'n stoere jongen zulke politiek correcte antwoorden geeft. Het gesprek loopt ten einde. Rest nog één ding. De pet. We zijn your, your family's house now. Is de pet hier? Het is the here, or... It's in een safe place. <laughs> Maybe another day you can see it. Maybe another day? Ja. Yeah. Nou, wat was jouw indruk van hem, uh, Gerbert? Ik vind het een hele aardige vent. Uh... Alleen, alleen hij lijkt ook heel erg te genieten van, van de beroemdheid. Daar maakt me dan weer een beetje zorgen over. Ik bedoel... ja, hij wilde ook de politiek in en zo. En... Dus maar wilde hij wilde zelfs president worden. Dat hadden we hem eigenlijk moet, moeten vragen. En... Maar hij praat ook, ook nogal erg veel. Dus... Hij heeft echt zo al zo'n heel politieke correcte jargon heeft hij zich uh, Ja, ja en inderdaad, uh, het is, inderdaad, het klinkt allemaal heel redelijk wat hij vertelt... maar het is nooit echt iets heel bijzonders of zo. En ook nooit echt uit, diep uit zijn hart of zo. Het is allemaal heel erg uh, beredeneerd. Ja, het lijkt wel allemaal ingestudeerd. Ja, bijna nou wel. Hisham Alwindi had gezegd, misschien mag je op een andere dag die pet zien. En hij houdt woord. Op de laatste dag van mijn verblijf in Libië worden we opnieuw bij hem thuis uitgenodigd. We maken kennis met zijn vader en met zijn broer. We drinken een kopje thee. En dan opeens. Het is een dat nou, de eerste blik op de pet hebben we geworpen, want we zagen net een heel klein jongetje met die pet door, het, door de tuin paraderen. Ik kon het net zien door de deuropening, maar toen ik even naar hem toe wilde, was die... hij... Yes. De pet, de scepter en de gouden ketting zijn binnengebracht. Of ik die pet wil opzetten? Ik aarzel. Onbewust denk ik toch. Zou er niet iets in zitten in die verhalen over de boze geest van Gaddafi? In die verhalen dat de pet gek zou maken? Je wilt werken? You Gaddafi. bent Gaddafi. Nee hoor. hoe voelt het? Het is wel bizar. Bizar. En verder dan dat gaan mijn gedachten niet. Als ik hem opzet, gebeurt er helemaal niks. Nou ja, niks. Een dag later ben ik wel ziek. Knallende koppijn, diarree, koorts, hoesten. En die heftige verkoudheid duurt twee weken. Pet van Gaddafi. Het werd gemaakt door Jeroen van Bergrijk, met dank aan Gerbert van der A. Techniek Alfred Koster, eindredactie Anton de Goede. En het werd gemaakt voor de VPRO. Jeroen? Goedenavond. Jeroen, je hebt toch geen blijvende schade overgehouden van die pet van Gaddafi? Nee hoor, ik ben ondertussen weer beter. Maar ik was wel echt twee weken krapziek. Ja, dat is ongelooflijk. Heeft dat je bijgeloof nog gevoed, of niet? Uh, nou, ik laat het aan de luisteraar om te beoordelen of het nou die pet was of uh, gewoon stom toeval. Bedorven couscous of zo. Dat is oh, ja. natuurlijk ook. Maar het is toch wel een bizar idee dat je dat ding op je hoofd gehad hebt, zeg. Heb je trouwens een idee waarom, waarom bij het eerste bezoek je geen blik op die pet mocht werpen? Um, nou, dat, is een, dat was een beetje een raar verhaal. Want hij zei, die jongen zei van, nou ja, je mag... Uh, hij begon eerst over geld. Van, uh, hij suggereerde een beetje uh, van, nou uh, ja, misschien uh, wil ik geld hebben, maar daar, daar zit het niet echt mee door. En hij zei, ja, hij is op een veilige plek, want de mensen kwamen hier alsmaar aanbellen. Dus ik heb hem ergens in een kluis gestopt. Dus dat was de reden. Maar toen kwamen we dus een paar dagen later weer bij hem terug. Toen mochten we hem alsnog die pet zien en het was in hetzelfde huis. Dus ja, ja ik had toch het vermoeden dat hij al die tijd toch in dat, in dat huis was, ge, was geweest. Al die eerste keer ook al. Maar hij wilde jullie natuurlijk toch even testen... in hoeverre jullie het, het echt meenden en hoe serieus Ja, of we wel echt serieus waren. Ja. We hebben hem natuurlijk flink... Uh, ik heb hem toen echt twee of drie keer per dag elke dag gebeld... tot hij zo ziek van me was en dat hij dacht van... nou ja, laat die jongen dan maar die pet zien. En je weet zeker dat, dat de pet uh, dat het een echte was... en niet uit een, uit een feestwinkel? 99% uh, zeker. Uh, ik heb natuurlijk goed naar de foto's gekeken van Gaddafi. Al die statiefotos, heeft hij die pet op... Ja, nou ja, het is dezelfde pet. Ja. Ja, het zou natuurlijk vrij kunnen zijn dat Gaddafi honderd van die petten had. Uh, nou, dat zou kunnen, maar dat, uh, ja, dat weet ik niet. Nee, maar goed, dan is het toch ja. nog steeds de pet van ja. Gaddafi. Ja. Hey, mag ik jou ontzettend bedanken voor deze mooie documentaire. En heel graag ja. tot de volgende. Dankjewel. Oké, okay, dag. Dag. Volgt nu het verhaal, dames en heren, van de heilige Rosa en de circusleeuw. Wij spreken Augustus 1938. Er wordt net als elk jaar een hoogmis gehouden ter ere van de beschermige heilige van de stad Rosa. En wat gebeurt er? Een volwassen mannetjesleeuw wandelt op zijn dode gemak de kerk in. En wat gebeurt er? Wat, wat, wat, wat, wat is dat? Is die leeuw aangetrokken tot het katholicisme? Wat? Maar het gevolg, dat kunt u raden. Grote paniek in de kerk, ontreddering, mensen vluchten, angst. Gek genoeg, begint de geschiedenis die wij straks gaan uitstellen, de reconstructie van dit voorval, dat overigens de wereld pers haalde. Gek genoeg begint deze reconstructie 65 jaar later in het Friese Lemmer.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 Kamer. en dat was van duitse een, een, ja, van duitse orangine. en dat wou circus frizo niet dus die hebben het circus opgedoekt en na de tweede wereld na de bevrijding weer verder gegaan als een circus theater variété en het klapstuk van het circus verleden is het verhaal over twee leeuwen iris en Azor. en over hen gaat dit verhaal Het meest bekende is denk ik het verhaal in 1938 dat het circus neerstreek in, in Sittard. Sittard. Nou ja, daar vierden ze sint Rosa dagen meende ik. Daar is toen het circus daarop gebouwd werd zijn er twee leeuwen ontsnapt. Hier is een en Azor en hier is die wandelde de markt op en die werd eigenlijk kort na het uitbreken weer opgepakt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 Helaas, met Iris en Azor is het slecht afgelopen. Mijn die wist me te vertellen dat de leeuwen dus voor het begin of in de Tweede Wereldoorlog afgemaakt zijn. Maar een enige digitaal speurwerk naar de donteur, de heer Karel Stevens uit Helmond... vind ik op internet een gruiselijk filmpje uit 1939 met, inderdaad, onze twee helden Iris en Azor.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 Sint-Rosa en de circusleeuw. Hoe dan met die domteur is afgelopen, weet ik eigenlijk niet. Gerard Kalsbeek heeft het gemaakt. En het werd eerder uitgezonden in Studio Itzerda van de VPRO. En wie het hele filmpje wil zien over deze leeuwen, eh, Iris en Azor. Die gaat naar www.hollanddoc.nl slash radio. En dan klikt u door naar de pagina van Sint Rosa en de Circus en als we het nu toch over www.hollanddoc.nl slash radio hebben... dat is onze site en daar kunt u alle uitzendingen... die wij ooit gemaakt hebben zo'n beetje terughoren. U kunt zich abonneren op de bijlooppost, waarin ik gewacht maak van wat wij volgende week weer gaan doen. Ik geef daar een archieftip, ik geef daar een PS. Het ps dat is iets wat mij te binnen schiet... naar aanleiding van de documentaire van volgende week. En de documentaire van volgende week die heet Geluk van het ongeluk. Dat is een programma over Jacques van Herp. En u zult u denken: Jacques van Herp, Jacques van Herp, Jacques van Herp, die ken ik niet nou. Die kent u wel degelijk. Die kent u van. Juist, dat is Jacques van Herp. Die is bekend geworden als Jacques Herp met een B. Jacques Herp, hij werd geboren voor het levenslied. Zijn ouders gingen toen Jacques nog klein was uit elkaar. Zijn moeder overleed aan TBC. Zijn stiefvader sloeg hem. Hij vluchtte de wilde vaart in op zijn vijftiende. Kortom, hij moest wel zanger worden: zanger van tragische liederen. Hij won een talentenjacht en Pierre Cartner. Vader Abraham, de smartlappenmeester, die kwam dat ter oren. En die reikte Jacques Herp Manuela aan. Dat was een Duitse hit geweest. En Manuela is 40 jaar geleden in Nederland een enorme hit geweest. En dat is onlangs gevierd met een Manuela-jubileumavond. Volgende week horen wij hoe het daaraan toeging op die avond. En daarnaast zoekt Jeroen Wielaert ook Jacques Herp zelf op... in zijn nieuwe woning Voorst. Hij spreekt ook met kenner Vic van der Rijt. Dat volgende week natuurlijk. Ik kan u ook nog tot slot melden dat vanaf vandaag... het Holland versterkt is met de collega's van Pound. Half mei verwachten wij de eerste bijdrage... en dat wordt een interview dat Rutger Kastrikum... met president van Assad van Syrië heeft gemaakt. En ik hoop dat Assad dan net zo snel opstapt als Job Cohen. Hier, zometeen, de sport. Maar natuurlijk niet zonder dat wij het tien uur journaal gehad hebben. En wij zijn er weer volgende week. En ik laat u nu aan de klanken van Jacques Herr met zijn Manuela. Tot volgende week, luisteren.